de Strandjutter. een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin, in de bewerking van Margreet Bruin, en geregisseerd door Wim Paul. Vandaag gooit u het tweede deel, de strijd van Syl. Dit kind. Zij u een verkwikking der ziel, Jaakje. Dat het u beter is dan zeven dochters. Dank je, Zeike. Dank je, Gonne. Jammer, dat ze nou slaapt. Mm -hmm. Slaap zal er goed doen. Het kleine ding was uitgeput. Het heeft er een hele knauw gegeven. Mm -hmm. Voor zelf. Voor zelf. Oh, het arme schaap. Mm -hmm. ja, ja, zeg dat wel, Gonne. Bijna... Bijna verdronken, als Silder niet had gered. Er is niemand meer gevonden, hè, Jaak? Nee, nee, behalve de moeder dan. Die lag in de boot. Eh, en nou ligt ze hier, op het kerkhof. Aan de noordzij, bij andere vreemde drenkelingen. Eh, vanzelf? Ja, ja, vanzelf. Hoe oud zou het vaanke zijn, Sjaak? Een, een jaar of drie, dachten Ach, we. Ja. Een jaar of drie. Ze is flink uit de kluiten gewassen. Met blond haar en mm. blauwe ogen. Blond haar en blauwe ogen. Dan kon het wel haast een skilgevamke gewezen ja. Ja, dat zeggen Sill en ik ook al. Maar ze verstaat ons niet. Mm. Maar ze leert het vast gauw. Ze weet nou al wat brood is. En ze brabbelt van alles na. Ach. En ze zegt telkens Zeutemoer, Sil zegt, dat dat wel zoete moeder zal betekenen. Zeutemoer. Het zal wel Zweeds zijn. Ja, dat zal best. Het was een Zweedse brik, niet? Ja. Toen, toen Jort de laatste keer wegging, toen, toen, toen voerden ze ook naar Zweden. Ja, ja, ja, ja, dat weten we zeker. Laat maar eens zien wat je meegebracht hebt voor ja, Valken. Ja, ja, ja. Wat zeggen jullie tegen hè? ja. Jullie weten de naam zeker niet. Nee, die krijgen we niet uit. Er. We noemen de Lopke naar mijn moeder. Ah, dat is mooi, ja. Dat is mooi. Nou, nou, nou, nou. dan is dit voor, voor Lopke. Ja, kijk eens, ja. Zo. Ach, ja. Ach, zeker. Wat een lief jurkje. Ja, ja, lief, hè, Jaak? Dat blauw zou goed staan bij dat blonde haar. Hè? Wat een werk moet je daar aan gehad hebben. Ja. Ach, ja. ja, Ja, ja, dat heeft heel wat uurtjes gekost. <laughs> het, is, het is maar een kleine geitje. Nou, en uh, dit... Dit is van mij, Jaak. Pak oh. maar. Ja. Ach, nee... Een mutsje, een gebreid mutsje Ja, ja met, met, een, met een ster erin, ja, ja. Helemaal van kralen oh, Het is veel ja. te erg, veel te erg Wat knap van je gewoon oh, nee. nee, Niks bijzonders hoor, niks bijzonders Ja, ja, dat zeggen jullie allemaal Maar ja, India is ook al met iets geweest En Martje en Nien, ja. ja, moeten jullie eens even kijken We hebben al een hele ja. smakje Uh -huh. Hier... Een rokje? Ja. Nou, nou. Drie hemdjes? Jongen, jongen. Ja, en een jakje? Ach, ach. En hier nog een rokje? Ach, nou, het nou, kan niet op. Ja, het is veel te veel. En we willen best zelf voor het vaamke zorgen. Ja. Voor uh, Lopke. Vanzelf. Maar, maar wij mogen toch ook wel wat doen? Hè? Net zo, ja. zei ik. Ja. Met... Alle beetjes helpen zij de mug. Hij spuugde in de Noordse. Ja. Het schaap is een beetje van, van ons allemaal, niet? Net zo. Ja, ja, ja. Ik was al aan dat mutsje begonnen voor Maam van Nine en Gert. Oh. En toen dacht ik, wezen gaan voeren. Ja, vanzelf. Toen, toen mijn jord de laatste keer wegging, veertig jaar geleden... Zal ik nog een, zei... bakkie een bakkie inschenken, zeker? Een bakkie inschenken. Voor jou uh, ook, hè? Nee. nee, nee, ja, ik bedankt. We moeten gaan, zeker. We moeten de geiten nog verzorgen. Ja. Oh ja, vanzelf. Dan wordt de tijd ja. Nee, mijn nee, jord zei altijd. Gezelligheid kent geen tijd bij vrouwen. Nou, ja, ja. Kom nou maar mee. Ja. Nou, kijk eens aan. Sil. Ja, daar hebben we Sil ook. De een erin, de andere eruit. Ja. Sil. Ook zeker de koffie. Ik heb anders ja. wel belangrijke zaken in mijn hoofd. Nou, maar voor koffie is er altijd anders wel te spreken. Ik Schenk maar meteen in. Jullie vinden het wel, hè? Dag. Vanzelf. En nog wel bedankt, hoor. Het ja, was maar, maar een kleinigheid, hoor, ja? Toch? Dat ze tegen gezondheid mag dragen. Zo, hier is je koffie. Gelukkig, die zijn tenminste weg. Nou, nou, nou. Dat vrouw volk loopt hier de laatste tijd de deur plat. Koffie is heet. Ze menen het goed. En kijk nou eens wat ze meegebracht hebben. Een mutsje met een ster van kralen. Zie je wel? Heeft die goede gonnen gemaakt. Ze was eraan begonnen voor maan van Gert en uh, Nien. Mm. Maar nou gaf ze het voor Lopke. Voor onze Lopke. Zeg. Hoe was het in West? Hoe zou het er zijn? Geen nieuws. Niet meer dan wel wisten, maar kale drukte genoeg. Het was een Zweedse breekdroeviger. Nou, vanzelf. Vanzelf, dat zeg je goed, vrouw. Nadat nou, wij de stukken en brokken in, Brok in de duin opgesleept hebben, weten zij in West het eindelijk ook te vertellen. Een Zweedse breek. Maar wij weten niks. Zij weten het alleen. En dat is ook zo goed als niks. En wij hier maar wachten op wat de heren daar besluiten. Nou ja, nou ja. Ze moeten toch eerst goed informeren. Dat kost nou helemaal tijd. En toen laat je koffie nou niet koud worden. Zal ik er een beetje bij schenken? Hier. Zo. Bouw je er dan een snee brood bij? Oh ja, dat kan niet op. Wat uh, zei je ze nou al meer? Er waren acht man aan boord volgens de Zweedse rederij. Acht man verdronken dus met de kaptein mee. Maar geen vrouw en geen kind. Geen vrouw en geen kind? Net zo. In West weten ze het wel te vertellen. Ik begrijp er niks van. Ja, die zijn onderweg dan zeker vanuit de lucht op het schip gevallen. De kapitein was de vader niet droeviger. Hij was niet getrouwd. Zei zei ze tegen me? Ja, dat weten ze allemaal. Maar de rederij in Zweden kan het toch weten, zeg. Wel, ja, begin je ook maar. Stil nou, opgeslagen. opgeslagen. Nou, jij zit allemaal weer boven het hoofd. Met jou valt al even min te praten. Nou, oh, nou, nou, betaar een beetje. In plaats dat ze daar in West blij zijn dat we voor het kind willen zorgen zonder er een cent voor te vragen, zegt zo'n jochie scheid in zijn broek. Lopke, u wilt een lopke noemen naar de moeder van uw vrouw? Goed. Zo'n snotneus. Maar het meteen uw achternaam geven, droevige. Dat gaat zomaar niet. Het is uw kind niet. Z alsof we dat zelf niet weten. Hey, stil nou, praat toch niet zo hard. Ziel, zo, zo kwaad zullen ze toch niet bedoelen? Ja, ja. <coughs> Help zo'n scheid in zijn broek nog maar een beetje ook. Dat we moeten horen. Voor zorgen mag je het kind wel droevigen, maar hou niet. Als er over tien jaar familie opdaagt, dan moet je het toch afgeven. Hè? Zou je hem niet? Na tien jaar nog? Net zo. Als je een stuk hout aan het strand vindt en je neemt het niet mee naar huis. Maar je brengt het netjes naar de strand omdat je toch al genoeg hout hebt. Dan is een derde deel van de opbrengst voor jou. Waar of niet, Jaak? Ik dacht van wel, Sil. Goed, maar dan nou haal je een kind uit de zee. Je geeft het jaren de kost en kleren vanzelf zonder recente vragen. Vanzelf niet. Dat vind jij ook vanzelfsprekend, niet, Jaak? We doen het voor niks. Ze moeten het ook. Zelf, Vanzelf? We doen het graag. Oven zelfs geen dankjewel. Maar het weer afgeven. Ja, zeker wat denkt zo'n snokneus wel. Maar Sil heeft het dat meneertje goed gezegd. Stil, stil, nou toch denk toch omloopke. Te... Heel goed heb ik het hem gezegd. En meneer heeft het kind ingeschreven als lopke droeviger. Nou, Sil, dat is toch mooi? Ja, ja, dat dacht ik eerst ook. Maar nauwelijks had ik hem de rug toegedraaid of de Judas riep me na dat het alleen maar was omdat het kind hem eenmaal een naam moest hebben. Stil, dat ja, vanzelf. Nou, en toen heb ik, toen, toen zei ik... Dat... Daar heb je het nou al, nog eens wakker. Ah, daar komt al mijn vank. Maar ik heb nog meer pijlen op mijn jaak. Ja, ja, Fank stil, maar daar komt al. Zo, kom dan maar even op taasknie zitten, hè? vanke toch? Eén kik hij is bedaard. Arabieren, ja. doen ze die met hoek? Jouw te voeten. De voor een korte, die dat heeft hij met die jongens nog nooit gedaan. Neem eens een sigaartje, oefenen. Ze staan ervoor. Nou, dat zou ik er maar niet afslaan, dominee. Lucifer? Bedankt, dominee. Tja, ik kan me best begrijpen dat jullie het kind willen laten dopen, droeviger. Nu jullie van plan bent het helemaal als jullie eigen dochtertje groter brengen. Net zo. Dominee begrijpt ons tenminste. Maar, eh... Uh, hoe lang is ze nou bij jullie? Twee maanden ruim, dominee. Tien weken al. De hele tijd, vindt u niet? Tja, tja. Al iets uit Zweden gehoord? Niets, dominee. Of zo goed als niets. De vrouw die hier nou op het kerkhof ligt, dominee weet wel... Dat zal de moeder wel geweest zijn. En de kapitein was vanzelf de vader, al beweren ze volgens West in Zweden dat hij niet getrouwd was. En verder geen familie te vinden. Tja, hoe is het mogelijk, hè? Zeg dat wel, dominee. Het is net zoals dominee wel eens gezegd heeft in zijn preek. wonderen bestaan. Gelukkig maar, zeggen Jaak en ik. Nou hebben wij onze lopke. Lopke droeviger. Zo hebben ze er in Westhoek ingeschreven. Ja, maar ze zullen in Westhoek ook wel gezegd hebben, droevrouw, dat de rechten op het kind geheel aan de mogelijke familie blijven. Ah, nou zeurt dominee toch wel een beetje. Zo'n verre oom of tante daar in Zweden zal zich wel koest houden. Gerust wel, dominee. Kort en goed, wil dominee Lopke dopen zondag of zondag over een week, als dat beter schikt, of wil dominee het niet? We hebben er vanzelf wel een extra duitje voor de armenkast voor over. Goed, droevrouw. Ik wil het kind dopen, Mooi, maar... maar in het najaar. Nu nog niet. In het najaar pas, dominee. Wat is dat nou? Als het kind een jaar bij jullie is en... In het najaar pas. Er heeft zich geen familie gemeld. Maar er is toch immers geen familie? Er is toch zo weinig van te zeggen, droevige. Vermoedelijk is het een Zweedskind, nietwaar? Ja, dat zal wel, maar het kon net zo goed als zijn. Zo blond en met die grote blauwe ogen. Onze lopke. Een skelkenfamke uit Zweden, zullen we dat maar, maar zeggen, hè? Net zo, dominee. Ja, dan is ze waarschijnlijk al Luthers gedoopt. Dus wat dat betreft... Ja, hoor het al. Je wil niet, hè, dominee? Je bent al net of die in West. Wat doe je dan hier in Oost? Ik wacht tot morgenavond op je antwoord. En als je het kind nu niet doopt, zie je mij niet meer in de kerk. En Jaak ook niet. En de kinderen later ook niet. Mijn antwoord heb je al, Sil. Maar ik kom morgenavond even goed. Denk er maar eens rustig over. Hè? Huh? Je bent veel te verstandig om rare dingen te doen. Dat morgenavond. Nou zo is het dan, Ane. Zo is het en niet anders. En dan moet ook meneer het zelf maar weten. Ik heb het met de anderen ook al besproken. Met de anderen? Met oude Bakker, met nekenzoenen, Oene, met Charles Smit vanzelf. Nou ja, met zo wat allemaal. Zo, Beulman. En? Ze gaan me allemaal gelijk vanzelf. Door meneer moet het maar eens goed voelen. Ik niet naar de kerk. Jaak niet. Vanzelf. Jullie ook niet. De is zal wel opkijken. Wij? Ook niet. Zil Vanzelf. Ik niet. En jaak niet. En jullie ook niet, Anne. Wat jij doet moet je zelf weten, buurman. Maar je wil ons toch niet voorschrijven niet meer naar de kerk te gaan? Voorschrijven, voorschrijven. De anderen willen zelf niet. Hebben ze gezegd dat ze zondag niet naar de kerk gaan? Is dat zeker? Nou, ja, zeker. Wat is er zeker op deze wereld? Ze zouden er met de vrouw over praten, vanzelf. Maar dat komt wel goed. En uh, als zij niet gaan, moet jij ook thuis blijven aanen. Als buren moet je elkaar toch helpen? Net zo, Sil. We moeten elkaar helpen. En daarom zeg ik ronduit... wat de andere mannen waarschijnlijk alleen maar dachten. Wat jij doet, moet jij weten. Maar ik ga wel naar de kerk. Jij gaat wel. En als de anderen nou... Ja, juist. Ook al gaan de anderen niet. Al blijft het hele dorp verder thuis. van Pijt. Je moet... Ja, ja, maar aan nee, nee, nee, nee, nee. Laat me nou eerst even rustig uitpraten, Silvan. Ja, uitpraten. Maar zeg me eerst eens. Zijn wij altijd goede buren geweest? Of niet? Ja, uh, Ik dacht van wel. Heb je mij ooit tevergeefs om hulp gevraagd? Nee, Anne, uh, nooit. Maar jij ook niet aan mij. En, uh, en, en juist daarom... Juist daarom, Sil, dat zeg je goed. Daarom zegt Anne India nou, nee. Ik, ik begrijp je niet. Denk er nog maar eens rustig over na. Neem die raad van je oude buurman aan. Hm. Dominee is altijd welwillend genoeg. En als hij nou nog even wachten wil... Heeft hij daar vast een goede reden voor. Ja, hij houdt het met die van West. Dat is zijn reden. En het komt jou nou wel eens meer gaan om het winnen, beste Sil... ...dan om die hele doop. Is het niet zo? Nou. dat zal wat worden. Als we allemaal onze zin gingen doordrijven... ...dan stond de wereld al gauw op zijn kop. Een beetje geven en een beetje nemen. Maar het meeste geven... Jij valt me ook al af. Dat valt me tegen, aan. Hè? Het was vol, hè, Zeker. Het, het, het, het leek een tel oud jaar. Ik had niet anders verwacht. En jij? Nee, nee, ik, ik ook niet, Gonne. Die arme Jaak in de eentje. Heeft zeiken het ook gezien? Wat, wat bedoelt Gonne? Van die kap vanzelf. Jaak had er zijn kap op. Oh, daar zal Zilder meer van weten. Sil, hij was toch niet in de kerk? Nee, hij was zelf niet. Maar Jaak was er wel, met de daagse kap. Oh, met, met, met de daagse kap op zondag. Oh, dat, dat hoort toch niet. Net zo. Weet je wat ik denk? Nou, ik denk zeker dat Sil haar zondagse kap heeft weggestopt. Oh. Om Jaak tegen te houden. Stil, stil, stil. kom om samen. Die doordrijver. Dag, dag, Jaak, dag Jaak, dag. Het was uh, vol, hè Jaak. Stil. Op. Gaat Jaak soms even mee en bak ik koffie drinken? Nee, uh, bedankt, gewoon. Mim, Mim. De jongens staan al op me te wachten. Mim, Mim. Mim. Zo. Jongens, kunnen we jullie mee halen, Ja. We mochten niet vandaag. Maar we zijn lekker toch gegaan. Ja. Oh, toch eens aan, zei ja, een is een doordrijver. Maar, maar, maar Jaak weet al wat ze wil. Ga we gaan gauw mee naar huis, jongens. Daar zat al door op ons brommen, en, en tegen de koeien en tegen de paarden? Ja. Och, och, och, oh. Maar, uh, maar niet tegen Lopke, mien. Ah, nee, Wim, daar bromt nooit tegen Lotke. Wie zou ook kunnen brommen op zo'n zoetvaanke? Zee konden met elkaar niet komen. Het water was veel te diep. Hmm. Het water was voor mijn vader en moeder ook te diep, hè, Min? En voor de matrozen? Ja, ja. Daar heeft mij uit de zee gehaald, hè, Min? Gelukkig wel, Fankie. Ik kom uit Zweden. Er is heel veel weg, zegt meester. En mijn Zweedse moeder ligt hier op het kerkhof. En Mim? Ja, ja, vanke. Maar nu moet Lopke weer opletten. Lopke moet goed leren spinnen. <laughs> Ik kan het al. Veel beter dan alle meisjes uit mijn klas. En dan maam van Ger en Nieuw. Maam is ook liever lui dan moe. <laughs> Daardoor is ze ook zo dik. <laughs> zo dik als een varken. Maar maam gaat ook eens elke dag naar school, Mim. En... En ook naar de zondagschool. Maandag mag jij ook weer naar school. Maar ik wil ook zo graag naar de zondagschool van dominees juffrouw, Mim. En Wietse ook, zeg ik. Misschien komt dat nog wel eens. Nou, help me nou maar gauw opruimen. Het wordt tijd om te vertellen. Ja, Mim. Gaat Mim al beginnen? Kijk eens om, daar is Wietse ook al. Ga Wietse, kom jij naast me zitten? Ah. Ja, het zal wel tijd lezen. Is Jelle er ook? Pak jij je breinkous maar lopke. Ja, Mim. Jelle is bij ta in de stal. Die wil toch niet luisteren. Laten wij maar beginnen. Jelle komt wel. En Ta ook. Ze hebben het me beloofd. Mooi, fietsen. Jij hebt Mim's stoel al bij de schouw gezet, zie ik. Nou, eens kijken. Bij welke tegel waren we gebleven? Nee, Mim, nog niet beginnen. Dus is altijd zo jammer voor Jelle en Ta. Mim vertelt altijd zo mooi. Nou, dat komt door de tegels. Die helpen me. Eens kijken welke tegels we allemaal kennen, opke. Wie er het meeste kent. Ja. Uh, dit zijn Cain en Abel. Kijk maar. Daar is het lammetje dat Abel offerde. Ja. En, en dat is Jacob. Met Ezou. En, en daar zijn Jozef en Maria. Op weg naar Bethlehem en Mim. Nou, jullie hebben het allemaal goed onthouden hoor. Oh, de tegels zijn ook zo mooi. Ze zijn zeker al heel oud, hè, Mim. Mm -hmm, dat zal best. Van, uh, van toen Ta's grootvader zo oud was als Wietse nou. Oh, wel honderd jaar, min. Honderd jaar? Dat is oud, hè. honderd oh, jaar, dat, dat kan wel wezen, hè, Ta. Wat honderd jaar. Zo, zitten jullie weer zondagsschool te houden? Zaterdagavondschool, Ta. Kom er ook bij zitten, hè, Ta? Zaterdagavondschool. Schuif eens een beetje op, Wietse. <lacht> Nou, vooruit dan maar. Jij moet je zin maar weer hebben, hè. Zoals altijd. Zijn die tegels al wel honderd jaar oud, Ta? Honderd jaar? Nou, laat eens even kijken. Ze moeten erin gekomen zijn toen Taas grootvader nog een kleine jongen was. En toen waren die tegels, geloof ik, ook al niet nieuw meer. Kijk, zien jullie die cirkels daar? Hm? Om, om Jacob en Ezel. En daar? En, en, en daar? En, en die daar? Hoe groter de cirkel is, hoe ouder de tegel. En die? En... Oh. oh, Mim. Mim, kijk nou eens. Waar, Faamke? Naar de tegel van de Satan. Zijn ogen zijn eruit. Oh, oh. <laughs> En dat zien jullie nu pas? Kan dat nou? <laughs> jongen, jongen. Zijn ogen eruit? De Satan zonder ogen? Ja, dat heb ik gedaan. Dat heb ik lekker gedaan. Net goed voor die lelijke Satan. Voei je toch, Jelle. Ho, ho, ho. Oh, fietsen. De hele schoorsteen is bedorven. Oh, die Jelle. Om de Satan zijn ogen uit te hakken. Zo moesten alle judassen te pas komen, Jaak. U hebt geluisterd naar het tweede deel van Sil de Strandjutter. Een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin, bewerkt door Margreet Bruin. De medespelenden waren. Sil Droeviger, Paul van der Lek. Jaatje Droeviger, zijn vrouw, Eva Jansen. Lopke, Corrie van der Linden. Jelle, Gerrie Mantel. Wietse, Nina Bersma. Seike van Jort, Nels Nel Snel. Jaring Schonne, Tine Medema. Dominee, Eduard Palmers. En Ane in India, Johan Tesla. De regie had Wim Paul.